Levi van Eck met het NOS-journaal. De Libris Literatuurprijs. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Wees Onzichtbaar. Dat gaat over een Turks jongen dat met zijn familie via Duitsland... in de Belmer terechtkomt en daar opgroeit. Volgens de jury is de roman geschreven in een directe en meeslepende stijl... rijk aan krachtige details en treffende observaties. Isik wint met de prijs een bedrag van 50.000 euro. De VN-missie in Afghanistan zegt dat bij een helikopteraanval van het Afghaanse leger begin april 30 kinderen zijn omgekomen. Nog eens 51 raakten er gewond. Bij de aanval werden deelnemers aan een religieuze bijeenkomst in Kunduz met raketten en mitrailleurvuur bestookt. De aanval ging door toen ze op de vlucht sloegen. De onderzoekers hebben niet kunnen vaststellen of de, of de militairen met opzet op burgers hebben geschoten. Medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg krijgen er per 1 oktober 4% meer salaris bij. Dat is afgesproken in een nieuwe CAO. Die moet nog wel worden goedgekeurd door de vakbondsleden. De werkgevers en vakbonden spreken van een mooi resultaat. Ze noemen het een goede prikkel om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan te trekken in een tijd van grote tekorten. Daarom stijgen ook de leerlingensalarissen met 10% en wordt de stagevergoeding met 16% verhoogd. AD-kolonist en schrijver Uskan Akjol heeft zijn nominatie voor de Pim Fortuynprijs teruggegeven. De schrijver kreeg via sociale media veel kritiek toen bekend werd dat hij was genomineerd. Zo werd hij een nestbevuiler genoemd en zou hij niet in aanmerking mogen komen omdat hij tegen de islam zou zijn. De Pim Fortuynprijs is een jaarlijkse prijs voor mensen die strijden voor het vrije woord en stelling durven te nemen in het maatschappelijk debat. Het weer vanavond helder en nog lang warm met temperaturen rond de 22 graden. S'nachts daalt het kwik met een graad of 11, naar een graad of 11. Morgen opnieuw volop zon en nog iets warmer met 5. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. kick up the leaves Time to think about About the way I used to be Never had a sense of my response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 Cause you had a bad Cause you had a bad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 Morgen opnieuw volop zon en nog iets warmer met vijf. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Tell me your passion's gone.